Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Een dag na de Russische luchtaanval op het treinstation in Kramatorsk... lijkt de animo onder burgers om de stad te verlaten minder te worden. Honderden burgers probeerden op een andere manier de Oost-Oekraïnse stad te verlaten. Vooral met de bus. Maar die bussen vertrokken half leeg, zegt de burgemeester van Kramatorsk tegen de New York Times. Gisteren stonden 4.000 burgers te wachten op een trein... toen Russische raketten insloegen op het station. En daarbij kwamen zeker 52 mensen om het leven. De Britse premier Johnson heeft bij zijn ontmoeting... met de Oekraïnse president Zelensky nieuwe militaire steun beloofd. Het gaat om 120 gepanzerde voertuigen... en raketsystemen om schepen mee uit te schakelen. De steun komt bovenop de wapenhulp ter waarde van 120 miljoen euro... die de Britse regering gisteren al toezegde. Johnson zei in Kiev ook dat hij de druk op Rusland wil opvoeren... en de sancties verder wil aanscherpen. Zo wil het Verenigd Koninkrijk onder meer de import van Russische koolwaterstoffen verbieden. Op een conferentie in Warschau waarbij geld werd ingezameld voor Oekraïnse vluchtelingen... is 10 miljard euro opgehaald. Het geld is bedoeld voor vluchtelingen in Oekraïne... en de omringende landen die Oekraïners opvangen. De Europese Commissie draagt zelf 1 miljard euro bij. Verschillende wereldsterren als Bruce Springsteen en Billie Eilish steunden de inzamelactie... en traden op via een livestream. De man die vorige week in Amsterdam negen Poolse toeristen uit een zinkend busje heeft gered... is door de Amsterdamse politie onderscheiden met de zilveren duim. Henk Cornelissen van 29 sprong meteen het water in... en wist een deur te openen en alle inzittenden eruit te halen. De Amsterdamse politie noemt het een helderactie. Dat weer. Vanavond langzaam minder buien en meer opklaringen. Het koelt vannacht af tot net boven het vriespunt. Morgen op de meeste plekken droog en af en toe zon bij een graad of 11. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. De werkzaamheden op de A1 Amsterdam-Amersfoort leveren je op dit moment 5 minuten vertraging op bij het knooppunt Ems.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 Mario Zandvoort, zaterdagavond op ZCFN.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 Vliegen we helemaal naar Italië met het beste van de clubs uit Italië met DJ Cavaschalli. De Nightwalk met als opening hoor je Mirko en Mix met Praise You. Ook een oude gouden klassieker uit de jaren negentig in een nieuw jasje gestoken. Onderweg zo meteen Shep Junior en Vertigini, Ook Christian B komt eraan maar eerst die Nick Joseph en Miss B met On Me. U hoort hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. Een hele goede avond. Yeah. voor de Sap Junior en uh, Bertigini met You Don't Have to Leave the KPD Remix. Zie je hem voor de Nightwalk zaterdagavond begin van je stapavond. Ja, ik zou wachten tot 12 uur, anders zit ik hier ook voor Jan Lul natuurlijk. Ik heb nog een beetje shownieuws voor je. De vrouw die uh, de rapper Snoop Dogg beschuldigd van seksueel misbruik heeft haar aanklacht ingetrokken, zo meldt de BBC uh, gisteren. De rapper werd in februari van het jaar aangeklaagd door een vrouw die anoniem wilde blijven. Volgens de Britse omroep werd de claim die twee maanden geleden bij de rechtbank in de Amerikaanse staat Californië werd ingediend eerder deze week al ingetrokken. Een vertegenwoordiger van de rapper liet weten niet verrast te zijn uh, dat de aanklacht weer is ingetrokken. Haar aanklacht stond vol valse beschuldigingen en tekortkomingen. Dus de De rapper zelf heeft het uh, misbruiken ontkend. De vrouw die stapte er een paar dagen voor het Snoop Dogg zou optreden... tijdens een uh, halftime show van de Superbowl naar de rechter. Ze beweren dat de rapper haar na een concert van hem in 2013 seksueel had misbruikt. Hij zou haar onder meer gedwongen hebben om hem oraal te bevredigen. En zei ze daarom uh, 10 miljoen dollar. Dat is ongeveer zo'n 9 miljoen euro van de muzikant. Ja, je wordt er moe van hè. Het, uh, ik, ik ga niet zeggen dat het niet waar is, maar nou, je hebt hem getrokken, maar 2013 en daar kom je nu weer aan. Ja, 10 miljoen uh, uh, dollar is natuurlijk niet verkeerd, hè. Maar uh, hè, het is laatst een beetje een rage om iedereen maar te beschuldigen. Kijk, het is niet altijd niet waar, maar ja, ze slaan er een beetje in door en er wordt een beetje misbruik van gemaakt. En Tiesto, die denkt niet dat hij de muziek waar hij met Aficie aan werkte ooit zal uitbrengen. De twee DJ's hebben hun muziek niet kunnen afmaken door de dood van de zweet in uh, 2018 was dat alweer. De Nederlandse DJ zegt dat hij uh, delen van 2018... Twee nummers die ze samen maakten wel als ze ze sets heeft verwerkt en er altijd goede respons op heeft gekregen. Maar het was gewoon niet af, dus het voelt fout om ze dan ook uit te brengen. Terwijl Tiesto uh, vorige week zondag op de rode lopen van de Grammy. De Grammy's, dat vertelde hij aan Billboard. Tiesto vertelde onlangs al in de level 1 dat uh, Tim Burgling, de echte naam van Evisie, en uh, hij plannen hadden om samen twee nummers uit te brengen. We hebben ze nooit kunnen afmaken, ik wist niet of hij had gewild. Dat ik ze zou uitbrengen. Dus ik heb besloten toen de tijd om het niet te doen. Ik weet niet of die nummers ooit uh, zullen verschijnen. Dus tot nu toe heeft hij iets van, het gaat gewoon niet gebeuren. De als DJ maakte in Las Vegas kans op een Grammy voor zijn nummer The Business. Het was de eerste keer dat Chester genomineerd was voor een solo project en hij viel uiteindelijk buiten de prijzen. Dat is dan weer een beetje jammer. Maar uh, in 2015 won uh, word hij wel al een Grammy voor zijn remix van All of Me van John Legend. Dus ja, en ik hoorde van de week dat hij uh, voor de tweede keer een papa gaat worden. Hè? Vrouwtje Lief heeft alweer een buikje, dus uh, ja, was te zien tijdens de Grammys. Dus uh, ja, tweede kindje, hij heeft het bekendgemaakt uh, op zijn social media dat hij uh, alweer vader wordt. Zo heeft hij geen tijd voor vrouwen en dan heeft hij een vrouw en nu komt alweer een het gaat sneller. TVM antwoord zaterdagavond. Matt Nu en Claudia Dieper en Michelle Wees met Living My Life. I'm so tired of Yeah. met Party Over Here en de foto van Dexter Troy met Sweat. Vorige week draaide het ook al, ik meen als opening, hè? Uh, Ja, uh, oude, oude, gouden klassieker in een nieuw jasje gestoken. CWM's Zandvoort is tijd voor de party-update. Was voor een leuke feest, allemaal gaan op deze zaterdagavond 9 april. Ik moet je heel eerlijk bekennen, de grote evenementen, daar moeten we nog even mee wachten. Gaat binnenkort gebeuren, maar uh, nu zijn er wel wat kleine evenementjes. Maar, nou, e e heel eerlijk, niet de moeite waard uh, om ze te vertellen. Moet je maar even kijken op uh, djguide.nl, want daar worden we doorgesponsord. gesponsord, dus... Uh, ja, die vertelt uh, eh, ons alle feestjes of sponsoringen. Deze groos krijgt straks van uh, rekening van de omroepen. Het, uh, de DJ Guide sponsort ons met, uh, met feestjes wat betreft... Uh de uh, party-update, dus uh, <laughs> voordat we dat weer uh, verkeerde misverstanden krijgen. Zie we hem Zandvoort, zaterdagavond, 9 april, is het vandaag. En vanaf uur ben je welkom in de Escape in Amsterdam, met het wekelse feestje Brainwash. En uh, voor meer informatie, check de website escape.nl, met natuurlijk onze eigen Zandvoortse Raimundo, Hij doet de line-up en hij is daar een main DJ. En vanavond heeft hij meegenomen Jennifer Cook, Miss Sugarware en de MC's natuurlijk zoals altijd Janto... Vanavond dus in de Escape, het wekelijkse feestje Brainwash. En als we nog een tweede doorlopen, dan komen we bij Club Air. Dan vanavond een throwback every Saturday. Dat begint een uurtje eerder om 10 uur en duurt tot 5 uur in de ochtend in Club Air. En dat uh, is natuurlijk hiphop en R&B. En voor meer informatie, throwbackafgekort.nl of air.nl. Daar vind je alle informatie. Want uh, ik heb geen idee wie de DJ's zijn. Dus uh, even kijken op throwback.nl, daar vind je al die informatie. En nog een feestje, wekelijks feestje is encore. In de melkweg in Amsterdam. De begint rond de klok van middernacht... uur tot vijf uur in de ochtend. Er is natuurlijk ook hiphop en R&B. En voor meer informatie check de website... ancoramsterdam.nl of melkweg.nl. Dan vind je al die informatie. En ook hier geen idee wie er gaan komen. Want ook, uh, ik heb hier verder geen uh, lijn op binnen gekregen. Moet je maar eventjes kijken op ancoramsterdam.nl. Uh, Dan vind je ook al die informatie. eens antwoord, de Nightwalk muziek. Daarom zit je natuurlijk aan je radio gekluisterd... op deze zaterdagavond... Begin van je stappenavond, ik zou nog even lekker wachten, want ik persoonlijk vind het pas gezellig na 12 uur, maar eh, persoonlijk en eh, natuurlijk het programma duurt tot 12 uur. Straks nog DJ Mouse met zijn Global Housewives, dus live. straks in het derde uurtje vliegen we helemaal naar Italië met het beste van de clubs uit Italië, met DJ Cavaschalli. Hoe nu muziek, Exavi, Pinos met Listen to My House Tonight, je hoort hier in de Nightwalk.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 Dit keer deden ze het wederom weer samen met Paul Parser met God... Nee, onna make you mine, niet gonna make you mine, maar onna make you mine. En daarvoor horen we Dussie Casol en Yogi met B Funky. En zo werd het even tijd voor de Nightwalk 10... welke plaatsen zijn er erg populair in de clubs, op de festivals... en natuurlijk op de radio en op de stream. Deze week op 10, Low Steppa en Saison met Dick Deep. Gaan we straks nog even draaien. Op 9, Ilias en Barrientos met Sublime. Op 8, Spencer Parker met Kiss. Op 7, Paul Reed met Café Del Mar. Op 6, Sean Vin in de remix van Kassim met de Disco Revenge 2021. Op 5, Sam en Sarah Ikumnu met Spotlight. Op 4, Sam met Amor. Op 3, deze week Kassim met Dead Sound. En op 2, later je straks gehoord Jack Back met Feeling. En deze week nog steeds op 1, al weken op 1, There is a Russian en uh, Back in the Dance. En die ga je niet horen, want die ga je straks waarschijnlijk horen in de mix van DJ Mouse en anders bij DJ Kelly. Ik heb wel andere muziek. Ik zei, je hebt hem al gehoord, maar je hebt hem nog niet gehoord, want ik ga hem nu pas instarten. Ik liep al even voor in de playlist. Jack Back, de nummer 2, The Night Walk 10, met A Feeling, nu hier op de radio.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 Nummer 10 uit de Nightwalk 10. Low Step by a met Dick Deep. En daarvoor hoorden we Jay Vegas met Everybody, The Earth Day's Remix. En tot zover ook dit uur van de Nightwalk niet getreurd. Zometeen het nieuws en weer. Altijd leuk om te weten. Nou ja, hè? waarschijnlijk alleen maar slecht nieuws over, uh, ja, over de oorlog in uh, de Oekraïne. Uh, zometeen na het nieuws en weer is het tijd voor DJ Mauser met zijn Global House vibes. En straks in de derde uurtje vliegen we helemaal naar Italië... met het beste van de clubs uit Italië... met DJ Cavaschelli. Voor nu nog even muziek. Sap Junior met Hideaway. De Hatiras Remix En misschien nog Travis Emmons, uh, Brad Rubin en uh, Tres B... met Grapevine, Ook een oude gouden klassieker. Een echte oude. In een nieuw jasje gestoken. En ik zeg tot zometeen na de break.